volgens de officiële berichten door complicaties na de operatie. De president had het parlement gevraagd om op een later moment te mogen worden beedigd... en het parlement heeft zijn verzoek goedgekeurd. De nieuwe datum voor de beediging is nog niet bekend. De Chinese dissident en kunstenaar Ai Weiwei zit dit jaar in de jury... van het internationaal filmfestival Rotterdam. Hij bekijkt de films in zijn huis in Peking en komt niet naar Nederland... omdat hij van de regering in China het land niet uit mag. Het filmfestival in Rotterdam begint op 23 januari. In Rome mag vandaag maar de helft van de automobilisten hun auto gebruiken. Dat heeft te maken met de anti smokmaatregelen die van kracht zijn in de hoofdstad van Italië. Autobezitters met een oneven kentekenplaats mogen vandaag niet rijden. Morgen zijn de even kentekens aan de beurt. Wie toch in de auto stapt krijgt een boete van 155 euro. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Smiddags wordt het overwegend droog, behalve in Limburg. Daar blijft het regenachtig. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. We halen de schaatsen met ronde ijzers weer uit het vet. Amerika gaat weer ijshockey. We bespreken het nieuwe huiswerk van de David Bowie coverband. En we beginnen met de vlam in de pijp. Goedenacht, welkom bij Nog Steeds Wakker, het Nachtmagazine van WNL op Radio 1. De Dakar Rally is weer begonnen. De naam klopt al een tijdje niet meer, want dit is inmiddels de vijfde keer... dat de rally niet in Europa en Afrika gehouden wordt, maar in Zuid-Amerika. Dit jaar is Nederland goed vertegenwoordigd met maar liefst 53 coureurs. Maar van die 53 coureurs zijn er vandaag zeker twee uitgevallen: uh, motorrijder Thomas de Bois en Alex, Alex Brusselers. Uh, ja, zij gaan naar huis met respectievelijk rug- en schouderletsel. We praten over de Dakar Rally met oud-coureur en navigator Jan Hansen. Jan, goedenacht. Ja, Twee mannen die zijn alweer op de weg terug van de rally op een brakkar onder de morfine. Wij zijn een beetje geschrokken, u ook? Ja, uh, ik weet wel dat het er zo aan toe kan gaan in de Dakar natuurlijk. Uh, je maakt van alles mee. Dus, uh, ik heb het uh, ditzelfde ook een keer gehad, een, een gebroken rugwervel in, in Marokko met een rally. Dus, uh, ik heb daar zelfs ook ervaren mee, jammer genoeg. Ja, Want als je de race verlaat, dan is het meestal omdat je zelf iets gebroken hebt... of als je auto of uh, voertuig in ieder geval helemaal uh, naar de Filistijn is, toch? Ja, ja als je voertuig uh, helemaal kapot is, dan kan je ook niet verder en zul je de race ook moeten verlaten. Maar heel vaak kan je hem toch wel weer oplappen... Ja. En, uh, dat je dan over de weg je reis vervolgt naar de finish toe. En in dit geval is het Santiago dan. Maar een gebroken rugwervel, dat gaat een stukje minder volgens mij. Ja, ja ik ben toen in Marokka naar het ziekenhuis geweest. en <laughs> Ik heb wel gewoon de rally vervolgd. Ik heb nog een dag uh, rally gereden. En uh, toen ging de auto zo stuk dat we moesten staan. <laughs> maar, ja. maar begrijp je, hebt met een gebroken rugwervel toen doorgereden. Maar dat was niet Dakar, ja. dat was een andere rally. Nee, dat was een toewerder rally. Ik hoop dat de veringen in de auto een beetje goed waren. Ja, ja, ja, dat was eerlijk. hoor. Zo. Ja. <laughs> dus dus toen we gingen weer stempelen en toen uh, ging mijn rijder, die ging met stempelkaartje naar de, de mensen in de tentjes toe om een stempeltje te halen. Dan hoefde ik niet uit mijn m'n mm -hmm. af en uit die auto kon ik mooi blijven zitten. Ah. Maar alles voor de race. Ja, alles voor de race. En, en dat gaat natuurlijk in de Dakar <laughs> Rally ook zo. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Het is in Zuid-Amerika, er wordt gewoon ergens uh, van onder tot boven of van boven tot onder een lijn getrokken door al die landen heen. En dan is het, uh, zie maar hoe je van de een naar de andere plek komt over allemaal... Ja, afgelegen weggetjes en zo? Nee, nee dat is niet waar. De ASO, die begint eigenlijk gelijk na de, deze dakken weer met de volgende dakken. En die rijden de route zelf ook helemaal met een paar auto's en een, met een vrachtwagen. Om maar te kijken of je er door kan en, uh, en of het haalbaar is. Zeg maar. dus, en die, die route wordt ook helemaal in kaart gebracht. Uh, want je hebt in de auto natuurlijk al een roadbook mee en daar staat alle afstanden in en tekens en wat je tegen kan komen zeg maar. Ja, dat heeft u als navigator ook meegemaakt en toch is die route dan vaak zo gevaarlijk dat het zo'n ongelooflijk percentage geeft aan afvallers ieder jaar. Wij vinden ja. dat als, als niet-rallykenners uh, toch wel heel erg veel en heel erg gevaarlijk. Ja, maar dat is dus dan ook de uitdaging van zo'n Dat uh, Als je de finish haalt is al gewoon een hele prestatie. Nou, ja, dat is twee keer gelukt. Die ene keer dat het u niet lukte, wat gebeurde er toen? Volgens mij hadden we alle pech van de wereld die, die dak. Het begon al dat we afgekeurd werden. Toen moesten we uh, een nieuwe tankje in de auto laten plaatsen. Want die waren over de datum, over de keuringsdatum heen. Dus uh, toen hebben we, is dat toch gelukt. Zijn we goedgekeurd? goed gekeurd waar we starten gegaan. In de eerste etappe had mijn navigator zijn hand verbrand. In 200 meter in het uh, etappe, omdat de auto aan het koken was. En uh, ja, dan moet je eigenlijk alles alleen gaan doen. Als je vastzit, moet je alleen gaan graven. Wielen wisselen, moet je alleen doen. Als je het autostukjes stuk is, moet je alleen sleutelen. En hij moest navigeren. En zelf de stempels en... halen. Ja, nou, in de Dakar hoef je niet zoveel stempels te hebben. Dat kan via de auto Maar hij moest navigeren en dat had hij nog nooit gedaan. En toen moest hij, want hij kon niet meer sturen. Dus, uh, want we, hadden, we zouden om zijn beurten gaan rijden, navigeren. Mm -hmm. En ik zou het uh, gaan navigeren als het moeilijk zou worden. Nou ja, en uh, dat planetje ging dus niet door. Omdat hij zijn hand verbrandde kon hij niet meer sturen. Moest ik alles rijden. Nou ja, en uh, de lastig te navigeren etappes uh, ja, raakten eens de weg kwijt. Maar uiteindelijk moesten jullie opgeven. Ja, dan hebben we even kijken. zeven dagen hebben gereden. Dus een halve dakker hebben we toen. En toen uh, hebben wij niet opgegeven hoor. We, moesten, we mochten niet verder, want we hadden te veel waypoints gemist. Nou, we, we hebben in ieder geval doordat u geen opgever bent. Maar dan is de vraag natuurlijk eigenlijk... waarom bent u nu niet in Zuid-Amerika voor de Dakar-rally? Ja, ik had de afgelopen keer... Uh, mijn eerste dakker om te beginnen, die heb ik afgezegd. Dat zou met Wout van de Beek mee als ik schaad hoor. Want toen kreeg ik een zoontje en die is 7 januari geboren... En toen heb ik meerdere dag afgezegd, en daarna ben ik nooit meer op zijn verjaardag geweest. Dus toen zei ik de afgelopen keer: van Nou, jongen, als je weerjarig bent, dan ben ik er hoor. Als je vier wordt. Dat hebben we gisteren gevierd. En dat was ook leuk hoor. Maar volgend jaar dan wel weer? Of wel weer een keer in ieder geval? Nou, we gaan eerst in maart al een tourerac rijden. In Tunesië is dit keer. Dat is ook een hele goede training en je kan je materiaal mooi proberen. Dus uh, dat is over zeven weken al. En dat is ook een hele mooie rally. En uiteindelijk natuurlijk een keer met je zoon de, uiteindelijk zo'n race rijden, lijkt mij. Ja, ik heb, uh, ik heb uh, drie zoons, dus uh, dan hebben we al een klein oh. teampje bij elkaar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een wens van me. <laughs> Om met alle maar, jongens uh, een keer een dakker te doen. Maar aan de andere kant is het heel gevaarlijk. Bent u er wel vertrouwd op dat u dan e uw eigen kinderen zelfs... door de uh, middle of nowhere van Zuid-Amerika of ja. Afrika stuurt? Ja. Gevaarlijk. Je kijkt op uh, televisie laten natuurlijk ook uh, zware ongelukken zien, maar je zit in een kooi, je hebt gordels om, je hebt een brandblussysteem in de auto. Je, je, eigenlijk doe je zelf heel raar. Wil je het gevaarlijk maken? Nou, we hebben toch van u net gehoord dat het behoorlijk <lacht> gevaarlijk is. Ik heb een, een gebroken ruggenwervel gehoord en uh, een verbrande hand. Dus uh, dat ik niet zelf. <lacht> nee. Nou, <lacht> als u <lacht> rijdt is het allemaal hartstikke gevaarlijk. Ik zou zo <lacht> instappen. Nee, <lacht> <lacht> ja, maar je moet gewoon met verstand rijden. Kijk. Wij zullen nooit een Dakar winnen of een rally. Wij willen gewoon een finish halen en uh, ja, er plezier aan hebben. En dat moet je gewoon goed voor ogen houden. Dat je geen gekke dingen doet. En dan, ja, je maakt wel wat, wat mee natuurlijk Maar op de openbare weg. Dan kan een tegenligger ook een keer op jouw weg komen en dan is het ook klaar. Hè. Dus... Het is, het is een... Ja, er is spel tussen te krijgen. Het, het gekke is eigenlijk, we hebben zoveel mooie verhalen van u gehoord. Eigenlijk wilde u bellen om eventjes te kijken naar de Dakar Rally van dit jaar. Uh, laat, ja. Laten we dat kort houden. Uh, zijn er nog Nederlanders in de race die enigszins kans maken op een ereplek? Uh, nou, van Merkestein is uh, uitgevallen vandaag. Gisteren is dat gebeurd, dus uh, dat was een grote kans hebben. Nou, een Bennet de Brinker was ook nog een hele grote kans hebben. Die is niet eens van start gegaan. Dus we zullen het in de vrachtwagens moeten gaan zoeken, denk ik. En dan moet het Gerard Rooy worden, maar die heeft vandaag ook veel tijd verloren. Dus uh, die zal het ook nog zwaar krijgen, denk ik. Dus ja, ik heb er niet zo heel veel hoop op dat een Nederlander een prijs gaat halen. Nou, wij duimen er in ieder geval voor. Bedankt voor het inkijkje in uh, het Dakar-leven, Jan Hansen, Dakar-veteraan. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen hier op Radio 1 weer Daan Hofman. Met het derde nummer dat hij gaat spelen. Maar hij is ondertussen nog even op zijn telefoon bezig... om al zijn fans op Facebook te laten weten dat het goed met hem gaat... en dat het leuk is dat ze luisteren. Zometeen dus weer Daan Hofman op Radio 1. Maar eerst het mediaoverzicht met Robert Smit. Om te beginnen met Pauw en Witteman. Want Harmschilder zag met ledenogen toe... hoe zijn kerk in Tilburg met de week leegliep. En daarom had de pastoor een uitstekend idee. Afvalligen met naam en foto in de kerk hangen.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 Iets anders dan man met hond. Je hebt er steentjes bij nodig... tientallen knettergekke vrijwilligers en het bestaat niet meer. Nou, Dan heb ik het over de Domino D-Day. De grote tv-show waarbij elk jaar getracht werd... het record van vallende steentjes te verbreken. Tot teleurstelling van domino-fans is dit evenement stopgezet... maar de 16-jarige Juri Meulemans uit Rotterdam... is niet bij de pakken neer gaan zitten. Toen ik voor het eerst naar Domino Day keek... had ik me al voorgenomen van ik wil een keer fanatieke dominobouwer worden. En, en waarom dan?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 Het ging gelukkig niet fout. Speciaal voor man met hond heeft Juri een heel nieuw veld gebouwd. Wat gaat er nu door je heen? 1 en al pure adrenaline. Mijn hart, ik voel mijn hart gewoon door mijn hele lichaam nu kloppen. Dus ja, dit is echt gewoon ja, enger dan de griezelfilm. Nou, kom maar op, Juri, Kus je domino steen. Succes.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 Het lot van de Domino d ligt in handen van de 16-jarige Jurie Meulemans. Tot slot bureausport, want jarenlang had Nederland... in het voetbal topscheidsrechters op wereldniveau. Nu ziet het ernaar uit dat ons land geen enkele scheidsrechter... mag afvaardigen naar het WK 2014. In Suriname loopt wel een groot talent rond, Enrico Wijngaarden. Ik ben uh, vanaf mijn jeugd ben ik bezig ermee. Uh, eigenlijk zijn ze voetbal... Sinds je voetbalt. Loop ik met de fluit in mijn mond, ja. Echt waar? Ja, helemaal. In Nederland is het zo, hè? als je niet kan voetballen, dan ga je keeper En als je niet kan keeper, dan word je schijnsrechter. Waarschijnlijk is dat ook met mij gebeurd. Ja? Ja, ook in Suriname is het nieuws van de doodgeschopte grensrechter... Richard Nieuwenhuizen het gesprek van de dag geweest. Wijngaarden heeft op jonge leeftijd ook het nodige op meegemaakt op het voetbalveld. In mijn beginjaren ben ik wel neergeslagen door een speler van Inter... Was het SV Mungo Tapu.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 Heb je soms, uh, wanneer hij is zeggen tussen fluiten, wordt dus een wedstrijd gespeeld. En dan kan je komen zitten. Dan kan je hé, hey, kijk op, papi, kijk op, kom, Eriko. En dan kijk je En naast zijn schoonmoeder maakt Frank even blij, ook even kennis met mevrouw Wijngaarden. Hij komt al snel tot een aardige constatering. Want Enrico is natuurlijk, het moet een beetje een dominante uh, figuur zijn hè, in het veld. En zeker vergeleken met jou is het een beetje een klein mannetje. <lacht> Klap, klap. Zeker. Als ik een beetje hoop of zo... Ja, ik, heb, ik heb gehoord dat, dat jij zeven centimeter groter bent al. In basis. Uh, ik heb het nooit opgemeten, om eerlijk te zijn. Nee, nou, dat, dat heeft hij wel. Ja, en wie weet hebben we dus tijdens het WK 2014... een kleine Surinaamse scheidsrechter aan de slag. Dat zou leuk zijn. Dat was het je Dankjewel, Robert Smit. Ja, zeker weten. En uh, bij ons in de studio, ik zei het net al... Daan Hofman speelt zijn derde nummer. Dit is Chageraar. Altijd als ik meisjes zie, haal ik erachteraan. Het is zo lang geleden dat ik daar heb gestaan. Ze zeggen dat ik zogger ben, maar dat is flauwekul. Ik handel altijd uit mijn hart als ik mijn zakken wil. Ik ben maar een chageraar. Ze zien me gaan, maar niet bestaan. De straten zijn mijn avondmaal, de ritsen zijn zo stroef. Ik loop je geuren achterna en stel ze op de poef. Bewijs maar rust dat ik het ben, de adem in je nek. Jouw eigen angst is altijd erger met je grote bek. Ik ben maar een chageraar. Ze zien me gaan, maar niet bestaan, want ik ben maar... Zageraar, zie me gaan me niet bestaan. Schild Mijn ogen zijn de schillen Van de welvaartmaatschappij. Dit leven is een streepjes code handen in de lucht Ik geef je al mijn wijsheid In een kegel En een zucht Ik ben maar een chageraar Ze zien me gaan Maar niet bestaan Want ik ben maar Een chageraar Zie, me gaan. Maar niet bestaan. Mm -hmm. Chagra live in de studio bij Radio 1. En zometeen gaat de muzikant die bij ons in de studio is ook met ons bepalen wat het nieuws van de dag is. Wat er zoal belangrijk is. Dus Daan, ik zou zeggen. Ik zou een beetje zenuwachtig zijn. Ja. Je mag de hulp van je Facebook-vrienden in, uh, inzetten daar ook. Nou, vooruit. Als het kan. Uh, nu even heel iets anders. Want als in Nederland gestaakt wordt, staat het Malieveld in Den Haag... meestal een paar dagen vol en dan wordt er een oplossing gevonden. In de Amerikaanse ijshockeycompetitie deden ze er iets langer over. De NHL lag drie maanden stil... omdat de spelersvakbond, de club-eigenaren. geen overeenstemming overeenste, hadden over een nieuwe cao. Maar er is een doorbraak en ligt een concept-cao op tafel. Jules Zane van Sportamerica alle in zijn houds goede macht. Uh, Jules? Ja, een hele goede nacht. We hebben je vaak gesproken over dit onderwerp. Uh, ik denk dat je opgelucht bent. Ja, ik ben uh, ontzettend opgelucht. Ja, dat klopt. Ja, vertel. Um, nou ja, het was natuurlijk zo dat uh, dit in 2004, 2005 ook al een keer gebeurd was. Het hele seizoen is toen vervallen. En daarna is er een CAO gekomen en heeft de competitie uh, qua populariteit en qua inkomsten... echt astronomische groei uh, doorgemaakt. En uh, ja, het was zo ontzettend zonde geweest als dit seizoen weer helemaal was vervallen. En als ze eigenlijk weer opnieuw hadden kunnen beginnen met ja, het opbouwen van goodwill bij, bij sportkijkers uh, over de hele wereld. Dus ik ben uh, bijzonder opgelucht. Dit is een uh, verstandige beslissing. Ja. Uh, ik denk dat heel veel mensen die luisteren en niet zoveel weten van IJshockey wel echt benieuwd, benieuwd zijn wat er in zo'n cao staat. Waar wordt dan over gepraat als het gaat over ja, echt die miljoenen verdienende spelers? Ja, nou het, het gaat om hele uiteenlopende dingen. Uh, er is dit keer gepraat over de verdeling van de inkomsten. Dat was 57% ging naar de spelers en 43% ging naar de clubs. Dat is nu 50-50 geworden. Uh, daar hebben de spelers een veel beter pensioen voor teruggekregen. Um, maar het, het gaat om, uh, ja, om hele gewone dingen, als hoe lang mag een contract zijn, wat mag een contract maximaal waard zijn per jaar... Uh, uh, hoe wordt dat allemaal geregeld? Maar bijvoorbeeld een overwinning voor de spelers is dat... Uh, je krijgt een, een uh, jongerencontract. Is eigenlijk het entry-level, waarop je... Uh, iedere speler die in de NHL doorbreekt, krijgt de eerste drie jaar hetzelfde betaald. En daarna krijg je een nieuwe deal. En nu is er afgesproken dat iedereen met zo'n nieuwe deal zijn eigen hotelkamer krijgt als ze een uitwedstrijd spelen. En vroeger was dat pas na 600 wedstrijden. Dat... Dus het gaat om, om hele banale dingen, maar het gaat ook om, ja, natuurlijk om het verdelen van het grote geld. Maar dat, dat, bijvoorbeeld die kleine dingen, waarom is dat dan zo moeilijk? Die, die mensen die verdienen, als je een beetje goed bent, uh, nou ja, vijf tot, uh, laten we zeggen, twintig miljoen per jaar, volgens mij. Maar en dan uh, ga ja, je zeuren je over een... Hotelkamer. Ja, nou ja, het gaat natuurlijk, juist de jongens die natuurlijk geen eigen hotelkamer hebben, dat zijn de jongens die, uh, die pas net in zo'n week... Ja, maar, maar die verdienen ook een miljoen. In. Nou het minimum is, dat gaat nu wel omhoog, maar het minimum is een, is een half miljoen. En <laughs> uh, ja, ik begrijp dat we natuurlijk allemaal zeggen, ja, het gaat om een half miljoen. Maar de gemiddelde carrière van een ijshockeyer in de NHL duurt maar vijf jaar. Hm. Dus in die vijf jaar moet je wel je geld bij elkaar verdiend hebben. En mede daarom hebben ze nu gezegd, oké, okay, ons salaris loopt terug. Maar het pensioen gaat er dan op vooruit. Ja, Jules, één ding waar ik even benieuwd naar ben. Ik ben echt een ijshockey nitwit Ik volg het heel klein beetje van de zijkant. En omdat we jou af en toe spreken. Nou, was het laatste nieuws dat wij hadden, was die NHL heeft een lock-out. Dus dan zijn de Europese clubs die hebben de kans om die spelers te halen. Zo hebben we volgens mij in Tilburg iemand ja. spelen uit de NHL. Dat heb ik bij, bij Studio Sport gezien. Eh, bij Praag zijn verschillende goede NHL spelers terechtgekomen. Eh, maar wat gaat er met die gasten gebeuren? Moeten die nu weer linea recta terug? Naar de Amerikaanse competitie. Ja, dat klopt. Ja, het, het, het, grote, het grootste deel van de spelers is inmiddels al terug. Uh, waarschijnlijk begint uh, komende zondag beginnen alle clubs met hun zogenaamde training camp. Dat is een voorbereiding die normaal twee weken duurt. Nu duurt het een weekje. En dan willen ze uh, volgend, dus niet dit weekend, maar het weekend daarna willen ze beginnen met het seizoen. Maar die jongens moeten allemaal terug. En uh, helaas betekent dat voor Tilburg bijvoorbeeld dat hun speler uh, niet uh, dit weekend in de bekerfinale staat. Maar dat hij in een vliegtuig terug naar Vancouver zit. Ah, dat is toch pijn. Maar hoe zit het dan met die contracten? Want dat waren allemaal contracten die, waarin onder voorbereiding is gezegd... dat als ik weer in Amerika kan spelen, dan zit ik alweer in het vliegtuig terug. Ja, ja sterker nog, de, de NHL heeft via de internationale ijshockeybond... vast laten leggen dat alle contracten die spelers in het buitenland tekenen... voor de duur zijn dat de lock-out zeg maar, aan zou houden. Dus op het moment dat de lockout voorbij is... en dat is waarschijnlijk officieel is dat vrijdag... maar dat de spelers dan terug moeten zijn. Maar als speler wil je ook terug zijn. Want als je niet op de eerste dagen van het trainingcamp bent... voor hetzelfde geld zeggen ze... ja dan als je er niet bent, hoeven we je ook niet. Nee. Dus iedereen die zijn plekje terug wil in de NHL... die heeft ook de eerste vlucht naar huis geboekt. We, we hebben lang genoeg gepraat over waarom er niet geëishockeyd werd. Nu gaat er eindelijk weer geëishockeyd worden. Dus laten we ja. het ook even over de sport hebben. Wie wordt er kampioen? Denk jij? Oeh, eh, dat is een hele moeilijke vraag. Maar de, ik denk de... dat... Denk, Lo ik denk dat mijn club een enorme kanshebber is, en dat zijn de New York Rangers. Okay. Los Angeles is de regerend kampioen, hè? dat klinkt ook gek. Ja. Het, is er nooit, ja. het vriest daar nooit, maar ze zijn wel kampioen ijshockey. Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, dat, uh, dat is waar. Zij zijn ook een, een enorme uh, kanshebber. Ik denk dat ja, Pittsburgh, Boston, New York Rangers, uh, Los Angeles en Vancouver, denk dat die vijf het uh, met z'n vijven uit gaan maken ja. wie de kampioen was. En Wayne Gretzky speelt hij nog? Dat is dat denk ik al nee. veel te lang geleden? Ja. Het is de enige ja, die, die ik ken. Die is, uh, die is in 1999 al gestopt. <laughs> <Ja, laughs> nou, dat is heel erg geleden. Nou ja. eh, bijna net zo lang Sorry. als dat geleden is, eh, is de deal nu gemaakt. Want ik geloof <laughs> dat we de komende tien jaar, dan, in ieder geval acht jaar, geen gezeur meer krijgen hè, met die contracten. Alles is rond nu. Ja, dat klopt. Het is een deal van tien jaar. Maar één van beide partijen mag na acht jaar zeggen dat ze ontevreden zijn. Oh, okay. En dan moet er een nieuwe deal komen. Nou. Maar tot die tijd, hè, bedoel, dat is 2020, dan praten we daar dan wel weer over. Dus uh, wow, ik ben heel okay. tevreden. Ik ben blij dat ze hebben gekozen ook voor een lange deal. Want de vorige deals waren iedere keer zeven jaar. Dan met ja. je om, het zeven jaar om de zeven jaar had je gedoe. Dan werd die een keer verlengd voor een paar jaar. Maar ja, tien jaar is gewoon een goed signaal naar sponsoren en naar fans. Van, uh, we zijn het nu eens en we gaan ermee door. Goed zo, dan kunnen we jou ook weer een keer bellen over ijshockey... in plaats van over niet-ijshockey. Jules, dankjewel, van sportamerica.nl. Jules Zane. Ja, ik U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u nog steeds geen oog dicht heeft gedaan. En Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 8 januari 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten. Waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week nog willen weten. En wat we mogen vergeten uit het nieuws. En vandaag is Daan Hofman in de studio. Daan, nogmaals welkom. Ik zal het nog één keer zeggen welkom bij Weten of Vergeten. Nogmaals, dank je wel. Je moet eraan geloven. <laughs> en uh, we gaan gewoon drie onderwerpen behandelen. En dan nou, het wijzig eigenlijk vanzelf. Om te beginnen gaan we even terug naar afgelopen woensdag. Een intercitytrein reed tussen Breukelen en Apkoude. En toen, u hoort een ooggetuige. Ja, op een moment stond het terrein stil. En toen uh, werd wat omgeroepen dat ze eigenlijk gingen kijken. Ik had niet heel goed gehoord, want ik uh, had uh, muziek op. En... Uh, toen begon het te stinken en ik keek achterom en uh, ik zag uh, een rook uit de trein komen. Ja, en die rook bleek uiteindelijk een behoorlijk fikkie te zijn. Niemand uh, liep blijvend letsel op, maar de schade aan de trein die was enorm. Drie jongens werden vergeefs aangehouden op verdenking van brandstichting. Maar de politie gaat er toch wel vanuit dat de boel is aangestoken. En uh, dat maakten ze vandaag bekend. Um, en, maar ook dat ze geen excuses krijgen, die drie jongens. Die zijn opgepakt onterecht, bleek later. Um, en die gaan nu een rechtszaak aanspannen. Denk jij dat we hier nog veel... Over gaan horen. Wie gaan een rechtszaak aanspannen? De, de, de, jongens? De, de drie jongens willen een schadevergoeding. Omdat ze onterecht zijn opgepakt in de media zijn afgeschilderd als oh. we, zijn, uh, oh, we hebben die brand gesticht. Ja. Uh, en ze krijgen daar nog wat van te horen. Ja. Van krijgen? Uh, nou, dat denk ik wel. Ja. Maar is het ook ja. belangrijk genoeg om het nieuws te halen? Of was het gewoon een beetje een nieuwsluwe dag? Nee, het en, is wel een lekkere uh, ophitser, denk ik. Ja. Zeker ja. ook omdat de politie geen verontschuldigingen wil aanbieden. Ja, en, en een mysterieus vuurtje. De politie wil geen verontschuldigingen aanbieden... maar gaat er in ieder geval wel vanuit dat het is aangestoken. Ja. En de vraag is eigenlijk... hebben we het hier over een week nog over, over deze zaak... over die brandende trein. Wat denk je? Als er niks uh, uh, echt... Uh, uh, nou ja, ik denk het wel. Oké, okay, gaan we het niet vergeten. Ja. Eh, vandaag werd de Apeldoornse betaald voetbalvereniging AGOVV failliet verklaard. De bewoners van de Gelderse gemeente zagen al lang dat het niet goed ging met die club. Zo hoorden we in Nieuwsuur. Die hadden nooit de status van betaald voetbal moeten krijgen. Ik zag het aankomen. Ik zag op een gegeven moment was ik bij een wedstrijd AGOV-Emmen. Ik was in 88e minuut te maken, Emmen 0-1. Het was niet om aan te zien. Ja, het is jammer ze, maar ja, als je maar beter onzettend moet letten. Het bankroep van de Gelderse Club staat niet op zichzelf. In de afgelopen twee jaar gingen ook RBC uit Roosendaal en FC Haarlem al ten onder. ago heeft nog acht dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak... en behoudt tot die tijd in ieder geval de proflicentie. Nou Zeg het maar, Daan. Gaan we ago onthouden? Of mogen we ze nu al vergeten? Ik hoop dat deze, deze mannen nog heel vaak geïnterviewd mogen. Het waren een leuke sprekers. Ik, ja. ik zat dat te kijken en ik dacht... dit is toch prachtig. Ja, het maar is toch ja. geweldig. Maar ik ben bang dat ze het... Morgen overgeten. Ja, A Apeldoornse voetbalploeg. Voor de tweede keer, prof. Ilaas, club. Nee, ja. gaan we vergeten. Oké. Okay. Vergeet me naam. En president Chavez van Venezuela die is hartstikke ziek. Hij lijdt aan kanker en heeft volgens bronnen niet lang meer te leven. Toch wordt hij uh, donderdag opnieuw beëdigd. Want zo doen ze dat in Venezuela. Een woordvoerder stond vandaag de pest te woord. El presidente. que ya está en uso absoluto. Y en... Ja, voor de duidelijkheid hier werd gezegd, de president is helemaal in orde. Hij kan al zijn taken gewoon uitvoeren. Hij is een herkozen president en kan gewoon doorgaan met zijn werk. Maar wij weten eigenlijk wel beter. Chavez gaat binnenkort de pijp uit. En dan is de vraag, hoe kijken we op hem terug? Wat vinden we eigenlijk van deze knakker? Moeten we hem weten of vergeten? Of zijn we allemaal te vroeg en... Ja, Overleeft hij het misschien toch zoals het hier gezegd wordt? Hugo Chavez, had jij van hem gehoord? Ja, zeker. Ah, Oké, okay. ja. dat, dat is wel een mooi begin. Ja. Maar eh, denk je dat we hem over een week nog? Of na nou, een week is misschien wat kort, maar een jaar. Zou je dan nog weten wie Hugo Chavez is? Ja. Over tien jaar zou je nog weten wie Hugo Chavez is? Ja, nou ja, het hangt vanaf. Heeft die man zo'n impact ja. gehad wel op Zuid-Amerika? Volgens mij wel. Ja, ik ben geen expert, maar. Dit is wel een ja, man die... Uh, en, en ook onthouden dat die man ziek is en daar veel over blijven praten. Nou, misschien dat, ook in die, Nederland? Dat iemand tot zijn, tot zijn laatste snik uh, actief wil, wil... Althans in ieder geval de schijn wil houden dat hij actief is... en dat hij er nog, dat hij er nog is vanuit het sterfbed. Dat vind ik wel uh, een legendarisch verhaal. Vanuit Cuba. en Je zal maar je sterfbed in Cuba hebben ook. Ja. We, we gaan hem hoe dan ook niet vergeten, god ja. Nou, we zijn eruit, Daan. Van dinsdag 8 januari 2013 onthouden we dat vuurwerk afsteken in de, in de City geen goed idee is. En dat Chavez zijn laatste sigaar gerookt heeft. Uh, we onthouden niet dat AGOVV zijn rekeningen niet meer kan betalen. Het is uh, één minuut over half vier. Dit is uh, Robert Smit met. Het nieuwsminuutje. In de binnenstad van Groningen is vannacht een dode vrouw aangetroffen. Ernest Sinsmeijer, woordvoerder van de politie Noord-Nederland. Kunt u vertellen wat er is gebeurd?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 Uh, dat, dat vermoeden wij wel, maar wij zijn er nog niet zeker van. Ernest Hinsmeijer, woordvoerder van Politiekorps Noord-Nederland... dank wel voor de toelichting. En nu, jullie hadden het er net al over uh, Hugo Chávez. Uh, hij is niet in staat om aanwezig te zijn bij zijn beëdiging. Het parlement heeft nu besloten om Chávez' verzoek... om de beëdiging uit te stellen goed te keuren.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 Zo leverde het bedrijf tolken die bij hardhandige ondervragingen werden ingezet. En dan beursnieuws, want waar de Nikkei een uur geleden nog in de min stond, staat deze nu in de plus. Een half procent in de plus. Dat is 10.550 punten. Tot zover. Het minuutje. We eten het bij met stokjes. <laughs> um, vorige week kwam onze 17-jarige verslaggever Rens Gooselang... nog langs in deze studio om terug te blikken... op alle dingen die hij in 2012 geleerd heeft. Maar in 2013 gaat hij daar natuurlijk gewoon weer mee door. Hij ging op bezoek bij Anketien van Zelingen. Dat is een beeld, beeldhoudster. Beeldhoudster? Ja, ik zeg het zo goed. Want uh, dat beeldhouden, dat lijkt hem wel wat. Is het een beetje een leuke lerares? Nou, nou, nou. Ja, Anke tien, of dit een beetje een leuke lerares is. Prima, ja hoor, grapje. Gelukkig. Het is heel goed, uh, heel goed leren als je een klein stukje speksteen hebt. Ja. Dan, uh, dan heb je inderdaad uh, binnen een, een, een anderhalf, twee uur kun je daar vorm in krijgen. Want daar zijn ook workshops in. Maar even voor duidelijkheid, speksteen? Speksteen, ja. Speksteen, dat wordt ook wel zeepsteen genoemd. Dat komt uit uh, Afrika. En dat heb je in uh, verschillende kleuren. Je hebt Chinees Speksteen of zeepsteen en Braziliaans. En Chinees uh, zeep of speksteen, dat bestaat uit laagjes. Dat is net een soort lijststeenachtige structuur. En Braziliaans, dat is een vastere steen. Dat kun je dus beter uh, bewerken, beter, beter vormgeven. Okay. Nou, er, er ligt hier voor ons uh, op tafel een krant met een soort van kussentje waar die steen op ligt omdat we met een klein stukje beginnen, heb ik een kussentje gelegd. Dat gevuld is gevuld met zand. Dan gaat jouw steen niet, als je zo meteen bezig bent, dan gaat jouw steen niet aan de, aan de wandel uh, richting buurman of zo, weet je wel? Oké, okay, nou ik ga de spullen, de spullen in mijn handen nemen. Nou, dan gaat u maar uitleggen. Ja. Eh, uh, Rens, je gaat uh, maar eerst even raspen. Dan heb je een beetje het idee wat, hoe zacht de steen eigenlijk is. Mm -hmm. Dus je gaat eerst even een ras pakken. We oh. hebben ronde raspen liggen waar je gootjes mee kunt maken. We hebben raspen liggen waar een snijvlak aan zit. Dus waar je in feite ook mee kunt zagen. Oh, ja. Dus ervaar maar even hoe de steen is. Hoe de steen werkt. Maar ik, ik ben denk ik moeilijk. Mij lijkt het leuk om er een soort van ronding in te maken. Goed. Dit, dit gaat niet snel natuurlijk. Hier heb nee, echt, echt geduld voor nodig. Daar, dat, daar heb je heel veel geduld voor nodig. Dit moet je echt leuk vinden. En, ja. Nou moet ik zeggen, ik ben een man en ik heb niet heel veel geduld. K kunnen we op een andere manier er iets sneller een vormpje in krijgen? Ja, natuurlijk. Je, dan pak je het kloppertje. Ja, en dan heb ik hier, omdat het een klein stukje steen is. Ja. Dus ik heb een klein houtbeteltje voor je. Dat zet je dus in de steen. En je tikt van je af. Hè? Als je naar je toe zou tikken, dan zou je de splinters in je ogen krijgen. Oké, okay, dus ik ga nu eigenlijk een ...deel van het steen ervan afslaan? ga je ervan afslaan. Dus gaan we eens kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja, zie, dan hoor je het dus al. Dat is een ding En je moet, kunt hem dus ook langzamerhand kantelen. Hè? Stel voor dat je een hoekje uit wil hebben. Dan ga je, dus, ga je hem kantelen. Dan ga je buiten kantelen. Kijk, en dan komt die bijtel. Die komt een beetje horizontaal. Dan kijk, dan krijg, je, dan krijg je een scherpje straf. En anders krijg je alleen maar een gleuf erin. Maar... Um... Ik moet wel zeggen, het is nog redelijk zwaar. Is er, is er wel te doen voor vrouwen? Je wil niet weten wat voor spierballen wij hebben. Jullie trainen hier ook allemaal. Wat dacht je? Wij hoeven niet naar de fitness toe. <laughs> nee, want ik, ik, ik mocht net even een, een grote steen vasthouden. Ja. Ik merkte wel inderdaad, die dingen zijn heel zwaar. Ja. Daar moet ik toch wel een abonnementje voor op de sportschool gaan nemen, ja, denk ik. Dat, is... dat train je ook, hè. En door de jaren heen, ik bedoel, als je je veiligheid... Uh... Uh, normen in acht neemt, dat je, hè, als je een steen van de grond afpakt, dat je door je knieën heen gaat. Ja. Dat je, hè, zo spaar je je rug. Uh, hoe kan ik nou bijvoorbeeld de beste beeldhouwer van Nederland worden? Nou dat ben ik niet eens. Nou dan moet je wel heel lang door. Maar waarom? Dromen moet je gewoon hebben. Ja dat vind ik wel. En, nou, dus... en je moet wel een geldschieter hebben ook. Hè? Ja? Want, uh, uh, het is duur. Kunstenaars, kunstenaars zijn natuurlijk arm hè? Nou ja, je krijgt subsidies toch? Ja, maar dan nog kun je er niet van leven. Ik denk dat het allereerste is dat je het leuk moet vinden. En dan ga je gewoon door. Als je het doet met een andere insteek van... ik wil rijk worden om geld te verdienen, gaat het niet werken. Nou, ik ben nu al een tijdje bezig, nog geen groot beeld. Nee. Hoe lang duurt het voordat ik hier echt een, een, een mooi beeldje uitge, uitgehakt heb? En als je bijvoorbeeld nog een, uh, nog een uur of vier of vijf hier achterna zou zijn... Ja. hier achteraan zou hebben, dan heb je gewoon jouw beeld. Ja, jo, hij doet het allemaal <lacht> waar. Ja, het is elke, elke week weer gaat hij ergens naar een pad. En we hebben dan zitten we te luisteren en dan, dan denk je toch altijd... Zou hij het ook leuk vinden, maar eh, ook hier had hij weer plezier in. Het is, die jongen is zo jong, die vindt alles leuk. Ja. Dat is echt zo. Volgende week geen Rens Groosling, even toetsweek. Ja, toetsweek. Hij moet, hij moet Welke even... verslaggever Radio 1 kan dat zeggen? Ah. Mino Rammers? Ja, nee, want hoe nee. oud is hier Rens nu? 17. Rens? 17, ja. Het begon hier toen hij 15 was. Bij nog steeds wakker op Radio 1, waar we ook elke week een muzikale gast hebben. En deze week is dat uh, Daan Hofman. U hoorde hem al uh, met uh, drie liedjes spelen. Uh, Daan, uh, wie ben je eigenlijk? Waar ben je geboren? Waar ik ben geboren? ja. In Amsterdam. In Amsterdam, ja, altijd ja. gewoond? Nee, nee, nee, nee, ik ben in Haarlem opgegroeid en daarna heb ik overal op allerlei plekken gewoond. En nu woon ik weer sinds tien jaar in Amsterdam. En toen heb je in Amsterdam het conservatorium gedaan. Yes. En toen heb je tijdens het conservatorium in 2008, toen je daar nog op zat, al een, uh, een plaat gereleased. Ja, dat klopt. Fakkels van suiker. Ja. En, en waarom wilde je toen al toch al wat uitbrengen, terwijl je eigenlijk nog in opleiding was? Nou, omdat ik al, uh, al, uh, al, al geruime tijd bezig was en... Uh, ja, ik had al uh, flink gespeeld. En het was. Die liedjes waren wel echt wel klaar om vastgelegd te worden. En uh, dat was meer. Dat groeide zo. Mm -hmm, ja. Geen spijt van gehad? Dat nee, je die liedjes nee. vastgelegd hebt. Weer later omheen mee gaan pielen en toch wat dingen veranderen? Ja, je gaat ze altijd weer veranderen. Dat hoort er een beetje bij. Nee, maar dat was leuk. Dat was heel leuk. Het was wel, uh, het was helemaal een. Uh, ja, het was eigenlijk een, ook niet zo heel groot. Opgezet in eerste instantie. We hadden gewoon zin om die liedjes op te nemen. Ik werkte oh. toen nog veel samen met een andere jongen die ook producer was. Dus die had zoiets van: laten we die liedjes gaan opnemen. Ze dus hebben gewoon in de kelder dingen opgenomen. En uh, eindeloos dan zitten pielen en mi mixen en masteren. En toen hebben we het op een streetje gezet. En toen zijn we dat gewoon gaan verspreiden. En toen kwam daar best wel veel respons. Uh, ja, dat, dat ging natuurlijk hartstikke goed. Maar ja. helemaal aan het begin van dit programma heb ik even de, de parallel gelegd... en dan vooral op uiterlijkheden met John Lennon. Want zo, uh, die, die bril heb je, laat yes. ik het zo zeggen. En, en, en als ik dan die, die Beatles-vergelijking uh, nog eens doortrek... dan zeg ik vier jaar uh, tussen het eerste en het tweede album... dat is uh, best, uh, best een tijdje. Hoezo heeft dat vier jaar geduurd? Want nu komt er dus een nieuwe aan, Frederik en de Katoenvelden. Ja. Vier en een half jaar. Tja. Ja. Wat ja. heb je in 4,5 jaar tijd gedaan? Ik uh, ben ondertussen uh, uh, nou, afgestudeerd aan het conservatorium. Er zit ook met, wel wat tijd in, kan ja, ik zo dat was, was, was wel twee jaar. En ik heb ondertussen, we hebben het wel na dat album flink veel gespeeld. En echt wel een tournee gehad. En uh, Ik wilde eigenlijk toen met een band de volgende CD gaan opnemen. En met die band wilde ik ook gaan, uh, gaan repeteren en ook alle liedjes gaan arrangeren. En daar liep ik een beetje in vast. Mm -hmm. Dus toen heb ik na een jaar besloten om de, die band te, te stoppen. En uh, toch echt in mijn eentje mijn nieuwe plaat te gaan produceren. En dat heeft nu een jaar, heb ik daar aan gewerkt. En je, je zei net al dat je um, nou eigenlijk alles zelf hebt gedaan. Behalve de drums en de bas, volgens mij. Ja. Uh, op, uh, en en uh, we hebben bijvoorbeeld nu een fragment van uh, de, de single die uit is. Ja. Daar gaat het eruit. Nou, laten we daar eerst ook maar even naar luisteren. <middels> Gelijk een glimlach op je gezicht ontstaan. Het is, is nog niet zo lang zo af, hè, volgens mij. Nee, hij is echt net af. Dat is echt gezegd van de pers. Ik <laughs> <Je, je laughs> kijk je nog een je beetje hele trots. Euh, alsof je net uh, je eerste keer je babytje gezien hebt hier. Ja, dat het was of, ook wel echt een. Uh, ja, Dit, dit was wel even een proces. Ja. Uh, het ja, klinkt ik, een beetje klesmerachtig, vind ik. Is ja, Hij heeft, uh, heeft, uh, heeft wel iets van dat, ja. Ja, maar je, je bent hier vandaag in je eentje. Je hebt hem ook daar bijna in je eentje ingespeeld. Ja. Dat is toch eigenlijk jammer dat je dit nummer dan niet op Radio 1 hebt kunnen doen. Wordt het niet hoog tijd om gewoon een band eromheen te, ja. te maken daar? Ja, nou, dat, dat wordt inderdaad hoog tijd. Dat heb je helemaal uh, gelijk in. En die komt er ook. Ik ben huh? nu uh, muzikanten aan het verzamelen. En, Mensen uh, mogen zich nog melden nu op Radio 1? Of heb je ze al? Ik, uh, ik heb al, al een hele, hele lijst. Okay. Maar, uh, maar wat, heb je, wat zou je nog nodig hebben? Ik hoorde hier toch wel... Uh, nou, is achtergrond zijn. Er moet zo ook nog een bepaald uh, blond, misschien type blond of uh, ja, maakt het niet de uit. De 0800-1121 als je een hele goede achtergrondzangeres bent die met Daan Hofman... Ja, misschien kunnen we nog wat live audities doen zo ja. meteen via de telefoon dat is nog een leuke Tussen ook wel... vier en zes. Het is een goed verhaal <laughs> el, dat je kunnen zeggen dat je ergens een kwart voor vier nog iemand gevonden hebt. Maar ja, goed, 0800 121, je weet maar nooit. Ja, je weet het nooit. Uh, als je altijd al gedroomd hebt om ergens uh, in een achtergrondkoor uh, te zingen... en misschien de muziek leuk vindt uh, van Daan, dan zou ik zeggen bel even. Uh, we gaan je toch weer eventjes in je eentje een liedje laten spelen. Het laatste ja, liedje is ook oh. geen schande Nee, natuurlijk niet. Ik vind Het het is wel een ander geluid, moet ik zeggen. Want ik had inderdaad al stiekem... daar gaat de bruid gehoord voordat je kwam. En dit is rustiger. En je klinkt zo... wat zal ik zeggen? Als je zingt, alsof je ieder woord gewogen hebt. Ja. Ben je heel erg bezig met je teksten? Nou, dat valt wel mee. Ik denk, ik heb een... voordat ik naar het conservatorium ging... heb ik toneelschool gedaan. Ik denk dat het daar... De, daar word je wel zo. Getraind. Moet je nadenken over je muziek? Nee, je hoeft niet oh. na te denken, maar wel dat je alles wat je doet uh, heel bewust doet. Okay. En uh, ja. Heel bewust het volgende nummer spelen. Het laatste nummer, hoe heet het? Maanlicht. Maanlicht. Maanlicht. En deze staat ook gewoon akoestisch op de plaat. Dus... Ah, kijk nou, dat heel goed dus, geplukt. Inderdaad, Maanlicht. Uh... Zeggen wij nog even daanhofman.nl. Dat is de site en daar kan je alles nog even teruglezen, terugkijken. Ook nog als het theaterwerk theaterwerken zo, hartstikke leuk. Gewoon even doen daanhofman.nl. En Daan Hofman dus bij ons in de studio. Het is er. Uh... af de kleurrijk liggen nachten nu het maanlicht de Ik van je. studio bij nog steeds wakker op Radio 1. daar was Daan Hofman. Dit was Maanlicht, zijn laatste liedje. Daanhofman.nl daar kunt u meer van hem vinden. En een maand geleden werd de Benelux trein door de Vira vervangen, dat is alweer een maand geleden. De reis naar België zou een stuk aangenamer worden. Maar daar is totaal geen sprake van. De treinreis werd duurder en de treinen gingen minder vaak rijden. Kortom, er zijn opstartproblemen. Chris Vonk van de Reizigersorganisatie Rover die is zeer ontevreden. En spreekt daarom de voicemail in van onze premier Mark Rutte.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 Uh, de NS ziet blijkbaar geen mogelijkheid om de Vira dagelijks normaal te laten rijden. Er doen zich nogal heel veel defecten voor, waardoor treinen uitvallen. En ten opzichte van de Benelux-trein, die elk uur rijdt, rijdt de Vira maar twee uur. En als je dan nog last hebt van. ...uitval door defecte treinstellen en door vertraging onderweg... ...dan is dat voor de reiziger heel erg vervelend. Uh, want naast die uitval heeft je ook nog te maken met vaak hogere tarieven... ...met reservering en dat is eigenlijk uh, niet langer uh, te pruimen. Uh, wij zijn van mening dat eigenlijk de Benelux-trein voorlopig moet terugkeren tot NS Highspeed... Uiteindelijk is voor elkaar reden dat die van die twintig treinstellen dat die ook normaal in de dienst kunnen rijden. En niet zoals er nu er maar zes van de twintig beschikbaar zijn voor de dienst. Eh, waardoor er maar heel beperkt geregeld worden. En van die zes gaan er ook vrijwel dagelijks nog een aantal defect. Waardoor reizigers met heel lange reistijden worden geconfronteerd. En dat moet gewoon eens een keertje afgelopen zijn. Dus we vinden het eigenlijk hoog tijd dat er vanuit Den Haag wordt ingegrepen en dat NS Wordt ...om nou eerst eens te zorgen dat de treinstellen volledig beschikbaar zijn. En tot die tijd maar gewoon weer de Benelux-trein laten rijden. Zodat de reizigers op normale manier vervoerd kunnen worden... ...tussen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Het is misschien wat moeilijk om nog even terug te grijpen met de oude... ...maar liever een oude, goede verbinding... ...dan nu een nieuwe verbinding met snelle treinen... ...die in de praktijk niet sneller zijn, omdat ze onderweg vaak stranden. U hoorde Chris Vonk van reizigersorganisatie Rover... en hij sprak er volgens mij in van Mark Rutte. En ik werd vanmorgen wakker van uh, een berichtje in mijn telefoon. En daar stond in, David Bowie heeft vandaag op zijn 66 e verjaardag... een nieuwe single uitgebracht. Zomaar uit het niets, dat is opvallend. Want het laatste album van de invloedrijke Britse zanger... kwam tien jaar geleden uit. En uh, dat betekent nieuw huiswerk voor de Nederlandse David Bowie. tributeband Echo Bowie. Hans Slapman is de zanger. Goedenacht. Nacht. Ja, ik denk dat er in Nederland geen grotere Bowie-fans zijn dan, uh, dan jullie. Dus eigenlijk doet de mening van jullie er nog het allermeest toe. Hm. Um, <laughs> Where are you now? Uh, is de goede plaat? Het is een mooi nummer. Ja? Ja, is het is het, is, een tis, nummer. Tis, is het typisch Bowie ook, want ik heb hem geluisterd... en ik, hij was een beetje trager dan dat ik normaal van hem gewend ben... van zijn radiohits in ieder geval. Ja, dat klopt. Ja. Dus het is anders dan radio iets Maar het heeft wel wat in zich van, die, van, van ze, wat hij begin jaren 70 deed... met Hunky Dory, Ziggy Stardust. Die, mm -hmm. die tijd is er iets in. Het schijnt ook wel terug op zijn Berlijn-periode. Ja, heel letterlijk ook, hè? Ik zal heel trouwens even bedankt, zeggen, we ja. gaan nu over de nummers spreken... en de luisteraar denkt misschien... Ja, ik weet niet hoe het nummer gaat. We gaan het zo meteen, na dit gesprek, nog draaien. Dus misschien wel goed om even te zeggen. Ja. Het grijpt terug naar die periode in Berlijn. Zijn creatieve hoogtepunt, zeggen velen. Dat zegt u zelf ook. Maar ja, waarom doet hij dat? Ik, het lijkt wel alsof hij nu... Uh, hij, hij neemt altijd een soort character aan. Uh, of wat heeft hij vaak gedaan? In wat ik net al zei, Ziggy Stardust en de thing about Duke. En het lijkt net alsof hij nu... Ja, het karakter van een, van een, een 66-jarige man aanheemt... die net uh, is opgestaan uit de dood en of na nou, eigenlijk terugkijkt op zijn leven nu. Mm -hmm. en um, uh, Voor de eerste het eerst eigenlijk. Dan keek hij meer vooruit en die lijkt het hij meer terugkijkt mm -hmm. op zijn leven. en dat, uh, in, in, dit, in dit nummer, specifiek naar die periode in Berlijn... die belangrijk voor hem was, de clip... Dan zie je hem ook in, zijn, uh, onder zijn, in, in een oude garage onder zijn, zijn oude appartement in Berlijn? Dus, ja. Je, je uh, zegt opgestaan uit de dood, maar hij heeft tien jaar niks uitgebracht. En, en op zijn 66e verjaardag heeft volgens mij nog een keer een, een hartaanval gehad. Het, het is toch ook een soort revival? Opeens vanuit het niet? Zeker, zeker. ik denk dat niemand van dit verwacht. Uh, Jij ook niet? Gehoopt? Nee. Gehoopt misschien nog wel? Of durfde hij dat nee. nog niet eens? Nee, ik had, ik had niet echt. Ik dacht, dit is gewoon echt klaar. Ja. Maar je... hij, hij heeft die harde attack gehad in 2004. Een paar weken na het optreden hier in de Arena nog in Amsterdam. En uh, daarna is die, heeft hij nog sporadisch dingen gedaan. En, um, zijn er waren er wel, uh, werden er wel dingen aangekondigd, maar ook weer, die gingen ook weer niet door. Dus er ontstond inderdaad wel gerucht over of hij wel gezond zou zijn. Of dat, wat, ja, er ontstond allerlei speculatie. En dat is denk ik ook wel op een gegeven moment een beetje gevoed... Door hemzelf. In het feite dat het bijna een soort career move was om te verdwijnen. <laughs> <je> maar. <laughs> en, uh, maar ik denk echt dat niemand had verwacht dat hij. Het, het, het, het leek echt alsof hij inderdaad een soort van. Uh, opstond uit de dood. Alsof dat iemand die gewoon verdwenen was of uh, vermist. weer, weer opeens uh, terug was. Ja, dat maar was heel, ja, 66, 66. Zo oud is hij eigenlijk nog niet. Als je het vergelijkt met andere grote goden die nog steeds op het podium staan. Dus we zouden nog lang van hem kunnen genieten. Ja, wie weet. Ja, ik ging net even terug naar dat moment dat ik vanmorgen een sms'je kreeg. En dat ik me eh, met echt letterlijk van... hey Bowie heeft een nieuwe single, wat vind jij ervan? Hoe ging dat voor jou? Hoe, hoe kwam jij te weten dat er wat nieuws was? En hoe ging het toen je het voor het eerst luisterde? Nou, ik werd dus gebeld door de drummer van de band. Die had het uh, op de radio gehoord. En toen? Dat... Dat eh, volgens mij zijn Giel van: ik had mijn hele leven eh, niet durven de hopen dat ik er ooit nog eens een nieuwe zin van deze boom kon aankondigen. <laughs> en, eh, ja, en toen ben ik natuurlijk gelijk, gelijk op die schijf gaan kijken en gelijk gaan luisteren. En eh, ja, dat was heel weird. Je hoort gewoon gelijk wel als een stem dat hij ouder is. Mm -hmm. Dus dat het ook wel echt van, van, van nu is. En het heeft iets zo breekbaars, het nummer. Ik zei: ik vind het wel. Eh, ik vind het wel heel mooi. Het ja. heeft iets melancholisch inderdaad. Ook. Het is niet een nummer wat je heel erg nu in het um, radiolandschap hoort. Hè? Het, is niet echt zo uh, het heeft niet zoveel te maken met de trend van vandaag. Maar daardoor ook wel weer heel opvallend. Ja, dit... en ook... ja, sorry. Ja, er komt ook, ook een, een album komt er nu ook nog zelfs aan. Ben je bang ja. dat, dat, dat dat misschien dan toch ook... Ja, er zijn heel veel revivals geweest die toch al een soort mislukking uitlopen. Ben je daar ook een beetje aan? Dat afbraakrisico is natuurlijk wel groot. Of valt dat mee? Ja, maar ik, maar ik vind het, toch, het toch wel leuk dat je weer aan praten. Ja, ik vraag het ook aan de grootste fan van Nederland. Dat moet je natuurlijk ook niet doen, natuurlijk. Komt die trouwens op jullie setlisten staan, denk je? Of past het er niet bij in zo'n ja, show dat heel veel hits heeft? Uh, tussen Rebel Rebel en Space Oddity en uh, ja. Golden Years? Nou ja, kijk, dit nummer is. Ik, die, Misschien wordt het wel, het staat nu in Engeland en in Nederland. Gewoon, in Nederland gaat op twee, maar in Engeland staat het al dik op één. Ja, tuurlijk. Dus, dus, ja. Dus, dus, dus, dus, die, misschien wordt het wel een soort, toch, toch een hit. Ja, nou ja, je hebt hem ongetwijfeld al geoefend. <lacht> uh, zo heel ja. veel bijzondere instrumenten zitten er niet in. Is mijn in al opgevallen? Nee, het is, het is best basic. Maar, Volgens uh, mij moet het voor jullie als band wel lukken. En jouw stem, is het bereik goed genoeg? Heb je het al onder de douche geprobeerd? Ja, en hij zingt dus heel... Hij zingt heel kwetsbaar dus het is het ding dat het live... Ook 66 worden. Ja, ook 66. Kijk, ja, hier heb je hem al. Hier heb je hem al. David Bowie zelf. Mogen we nooit erheen lullen? Where are we now, David Bowie? Dankjewel voor je toelichting. You never knew that That I could do that Just walk in the day. Sitting in the jungle, I remember the Straza. A man lost in time, near Cardiff, just walking the dead Some people, crossbars are broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. Dat was hem dan, Where Are We Now. Dat is hem de nieuwe van David Bowie. En als je de clip erbij ziet, dan begrijp je het nog wat beter. Hij dropt heel veel namen van plekken in Berlijn door hem zo geliefde stad. En die zie je ook voorbijkomen in de clip. Inderdaad, de kelders waar hij het vroeger heeft opgenomen. Wanneer komt het album? Uh, nou, dat is leuk dat je vraagt. Dat heb ik net even niet bij de oh, hand. Het is maar, in maart volgens ja, mij, toch? Het duurt nog een tijdje voordat het album er is van David Bowie. Hij is dus... In ieder geval terug. Um, ons programma zit er bijna op en dat betekent eigenlijk onmiddellijk het begin van nu al wakker. Inge Loestol, wat gaan jullie doen? Goedemorgen. Straaljagers in Wiegen verstoren de CITO-toets van scholieren. Ik weet niet of jullie dan genoeg kunnen herinneren, maar in groep 8, hè, die belangrijkste toets van je hele basisschoolcarrière, ja. die zal maar zomaar verstoord worden 5, door F6's. 5,48. 5,48. Diederik, wat had jij? Ja, Cito. Sorry, ja 55. 550? Ja, Kijk, dat mag. Ja. Hoef je niet nou ja, wat schamen, zo. Maar sommige leerlingen in wiegen die gaan dus misschien niet die score halen vanwege F-16. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ook blikken we terug op de legendarische lancering van de iPhone... precies zes jaar geleden vandaag. 5, ik had 5,49. <laughs> ja, nee, ik had geen 55. Ja, Mijn beste vriend had Ik heb ook ervan, maar dat gaan we niet op de radio ja, ja, vertellen. Nee, ik leg het je straks uit. Nee, nee maar ik wil het even rechtgezet ja. Nog één onderwerp. We gaan ook nog hebben naar de, de, de Verenigde Staten gaan we nog. Want Obama heeft zijn minister voor Defensie gekozen... en het hoofd ja, hey. Nou, dat is straks nu al wakker. Nu het 540. nieuws van de NOS. <lacht> Nog steeds wakker. BNL Nieuws in de Nacht.